7 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u welke alternatieven zijn, er zijn... voor gaswinning in Slochteren. En wat dat dan voor de provincie Groningen betekent. En natuurlijk over de storm. De laatste stand van zaken in het land. En ook daarbuiten, want de storm raast nu over Groot-Brittannië. Meer daarover hoort u ook al in het NOS-journaal.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 komen de eerste meldingen van overlast en schade binnen, ook uit Noord-Brabant. ANWB houdt rekening met een ochtendspits die twee keer zo druk is als normaal. De NS laat minder treinen rijden. De KLM heeft ruim 40 vluchten naar Europese bestemmingen geschrapt. Zometeen hoort u Weerman Marco Verhoef weer in het Radio 1 met de laatste stand van zaken. De politie publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur is te zien waar inbraken zijn geweest. De politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen... door de site Misdaad in Kaart. Het geeft u voldoende een beeld om te weten wat er in uw buurt gebeurt. En om voor u een signaal af te geven... is het verstandig dat ik zelf ook eens wat maatregelen neem... om een woninginbraak te voorkomen. Alleen de inbraken waarvan aangifte is gedaan worden geregistreerd. En ook worden inbraken in schuurtjes en bergingen niet meegerekend. De gelouwerde militair Marco Kroon gaat waarschijnlijk mee op de missie naar Mali. Dat schrijft het AD. Kroon is overgestapt naar zijn oude eenheid, het Korps Commandotroepen, zo weet ook de Telegraaf. Die eenheid is in beeld voor de missie die waarschijnlijk naar Mali gaat. Kroon is de jongste drager van de militaire Willemsorde... en kreeg de onderscheiding vanwege zijn heldhaftige inzet in Afghanistan. Een Chinese emigrant in New York heeft bekend... dat hij vijf familieleden heeft gedood met een slagersmes. De man vermoorde zaterdagavond de vrouw van zijn neef en haar vier kinderen... Kinderen waren in de leeftijd van 1 tot 9 jaar. Romy dat deed is niet duidelijk. Man was in 2004 naar Amerika gekomen... maar kon volgens de buren daar niet aarden. Bij zijn bekentenis zei hij volgens de politie... dat iedereen het in de VS beter leek te doen dan hij. In Argentinië kan president Kirchner een derde termijn als president wel vergeten. Bij tussentijdse verkiezingen moest de partij van Kirchner zetels inleveren. Daardoor zal het haar niet lukken om de grondwet te wijzigen. Daarvoor heeft ze een tweederde meerderheid nodig.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 Bij de Palestijnen worden de ex-gevangenen als helden ontvangen. Deze tweede groep gedetineerden komt waarschijnlijk morgen vrij. Ze hebben dan 19 tot 28 jaar vastgezeten. In totaal worden er 104 gevangenen vrijgelaten. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC heeft een Amerikaanse toerist vrijgelaten... die sinds juni werd gegijzeld. Hij was de enige buitenlander in handen van de communistische rebellen. Hij werd in gijzeling genomen toen hij lopend door het oerwoud op weg was... naar een plaats bij de Venezolaanse grens werd vrijgelaten als onderdeel van de onderhandelingen... tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Die moeten een einde maken aan de strijd die al tientallen jaren duurt. Het weer, het is bewolkt, het regent en aan de kust stormt het. In het westen, midden en later ook noorden... zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 130 km per uur. De loop van de dag blijft het vaker droog, breekt de zon soms door. Een enkele bui blijft mogelijk, het wordt 15 graden... en de wind neemt na het middaguur langzaam af. Maar voorlopig neemt hij alleen maar toe en dat betekent een volle ochtendspits. John Bakker. Ja, met nu al 90 kilometer. Eens kijken wat er normaal zou zijn aan deze tijd. Ja, 45. Dus nog altijd het dubbele van het normale aantal. Echt veel bijzonderheden zijn er niet. Het zijn vooral dagelijkse files die wat langer zijn. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A1 richting Amsterdam. Dat zorgt tussen Hoevelaken en Buntschoten voor 6 kilometer file. En verder wat meer vertraging dan gebruikelijk op de A7, Horen richting Amsterdam bij Weide-Wormer, 9 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp, 10 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenissen, 8 kilometer. Onze verslaggevers doen natuurlijk voorzichtig, maar ze zijn wel buiten. En u hoort ze zo.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 Kijk voor kosten- en verkoopvoorwaarden op fort.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. U heeft het al gemerkt, het stormt en het gaat nog veel harder stormen. En daarom is Marco van Huf hier. Vlak voor zeven uur heeft het KNMI code rood afgekondigd. Marco, wat houdt het in? Code Rood houdt in een officieel weeralarm en dat betekent dat het maatschappijontwrichtend weer kan zijn. Nou ja, goed, het klinkt allemaal heftig, maar het betekent niets anders dan dat er grote verkeerschaos kan ontstaan, dat de treinen er heel veel last van hebben en dat het gewoon echt link kan zijn op de weg. Je moet met een aantal dingen rekening houden en dat is vooral met de zeer zware windstoten. En daarvoor is die code Rood ook afgegeven, niet zozeer voor de gemiddelde wind als zijn er wel voor die zware tot zeer zware windstoten. Boven de 100 km per uur in een groot deel van het land en in het westelijke kustgebied. 120, soms zelfs 130 km per uur... of zelfs iets meer in het noordwestelijke ja, En dat schiet. komt niet zo vaak voor? Nee, dat komt zeker niet zo vaak voor. Uh, de waarschuwing die hiervoor hing voor extreem weer... dat is al niet iets wat je dagelijks tegenkomt, gelukkig maar. Uh, laat staan, zo'n opschaling naar code rood... dat uh, is echt niet de dagelijkse kost. Nee, en waar moet je dan vooral vooruit? Ja, dan zijn het bomen hè, die om kunnen vallen, die gaan uh, schade veroorzaken. Ja, bomen inderdaad die gaan omvallen, die kunnen wegen blokkeren... die kunnen bovenleidingen van de treinen uh, flink aan gort uh, helpen. En dat zal natuurlijk voor uh, veel vertraging zorgen... Maar wat, wat misschien veel meer dichtbij is, dat is uh, als je zelf in de auto zit. Uh, rij je inderdaad over een stuk weg met een klein beetje beschutting. En die beschutting houdt ineens op. Dan krijg je zomaar ineens een enorme vlaag van de zijkant. En uh, ja, dan krijg je echt een stevige ruk aan het stuur. Vooral kleine auto's, lichte auto's hebben daar last van. Ook vrachtwagens. En, en die leeg zijn, denk ik Ja, die leeg zijn. Die, ja. kunnen, die gaan echt helemaal hellen. Uh, ik heb het ooit in het verleden een keer meegemaakt. Dat ik een brug overree. En dat uh, vrachtwagens naast elkaar de brug overgingen. Zodat de een de ander een beetje tegen kon houden. Dus dat ze niet omvielen. Uh, dat ging allemaal stapvoetig nou ja, dat zou maar zo weer kunnen gebeuren vandaag. En verder natuurlijk voor fietsers. Ik zou het eigenlijk afraden om op de fietsenpad te gaan voor de gebieden waar code rood geldt. Ja, precies. Uh, de caravan ook maar thuis laten. Dat lijkt mij, dat lijkt mij een duidelijke boodschap. Um, um, het is vrij uniek, zeg jij. Code, code rood. Um, het kan iets zwaarder, geloof ik dan. Hè? Nee, nee, nee, nee, dit is we niet. de hoogste schaal die we hebben. We beginnen bij een, uh, gewoon extra, uh, een waarschuwing voor het weer. En dan krijg je de waarschuwing voor extreem weer. En dan krijg je code rood. Goed. Dankjewel, Marco Verhoef. Hou ons op de hoogte van uh, de ontwikkeling van de storm. Wat, wat nog even, want wanneer is het hoogtepunt? Wanneer hoogte gaat het punt, echt over ja, ons al, Die code rood geldt vanaf 8 uur voor Zeeland en Zuid-Holland. En dan tegen 12 twaalf heb, heeft dat ook Groningen bereikt. Tegen die tijd begint het in Zeeland al uh, sterk af te nemen. En zullen we er al uh, vrij vlot weer uit zijn. En halverwege de middag denk ik dat een groot deel van het land, of misschien zelfs wel het hele land, alweer gevrijwaard is. Dankjewel, Marco Verhoef. Gaan we door naar Schiphol. Mirjam Snoerwang. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u al voor maatregelen genomen voor de luchthaven? Nou, er zijn allerlei maatregelen genomen. In ieder geval uh, is gecheckt of uh, alles wat er eventueel los staat, uh, vaststaat. Ach. En uh, gisteren is door de KLM, uh, zijn er al uh, vluchten geannuleerd, Europese vluchten. Ja, en voor vandaag uh, verwachten we uh, ook vertragingen en annuleringen van het vliegverkeer. Dus mensen moeten het goed in de gaten houden wanneer hun vlucht gaat en of die gaat? Absoluut. Dat moeten ze in de gaten houden, schiphol.nl of bij de website van de luchtvaartmaatschappij. Waarom is dat eigenlijk, om dan wat speelruimte te hebben? Uh, nou, in die zin dat, dat het niet zeker is uh, of de vlucht uh, gaat. En men kan dan uh, uh, ook zien wat de vertragingen zijn uh, van het vliegverkeer. Ja, u heeft sowieso alles al vastgezet. Heeft het nog uh, consequenties dat het nu code rood is geworden? Nou, mocht dat consequenties hebben, nemen we de maatregelen uiteraard die uh, nodig zijn. Op dit moment heb ik daar geen informatie over. U schaalt nog niet op? Op dit moment nog niet. Mirjam Snoewang van Schiphol, dank u wel. Dan gaan we door naar de Nederlandse spoorwegen. Corine Koets hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe loopt het op het ogenblik op het spoor? Nou, het is op dit moment uh, nog relatief uh, rustig. We hebben uh, drie verstoringen die te maken hebben uh, met het weer. Um, dat is een verstoring tussen uh, Uitgeest en Beverwijk. Dat is een verstoring tussen Den Haag en Gouda. Daar hebben we een voorwerp in de bovenleiding. En tussen Harlingen en Harlingenhaven um, rijden ook bussen... in verband met een steinstoring. Goed. En de treindienstregeling was al aangepast. Hè? Wat, wat ja. merken reizigers daarvan? Nou, uh, Reizigers merken dat op uh, veel trajecten we in plaats van een kwartiersdienst een half uursdienst gaan rijden. Dus we gaan minder treinen rijden op verschillende trajecten. En ik zou iedereen aanraden van tevoren op ns.nl te kijken om, uh, om de reis te plannen. Het zijn vlagen, hoorden we net Marco van hoeveel al zeggen. Uh, heeft u ook ja. maatregelen genomen bijvoorbeeld voor de perrons? Daar wil het nog wel eens tochten en waaien? Nou, op dit moment hebben we daar nog geen maatregelen voor uh, getroffen. Veel perrons zijn natuurlijk uh, ook overdekt. Het is wel zo dat we standaard op het perron een witte streep hebben... waar mensen achter moeten blijven. Ja. Uh, maar ik wil iedereen wel aanraden om uh, overal op te letten. Goed, want dat kan inderdaad wel eens met een windvlaag gevaarlijk worden. Heeft het voor u nog consequenties dat het nu naar code rood is gegaan? Uh, nee, dat heeft voor ons op dit moment nog geen extra consequenties... anders dan dat we de dienstregeling hebben aangepast. Corine Kotsie van de Nederlandse Spoorwegen. Dank u wel, hou ons op de hoogte. Gaan we door naar Joris van der Kerkhof. Hij is op het station Den Bosch. Joris, de reizigers hebben zich aangepast, maar zijn wel gekomen? Zijn wel gekomen, gaan nu ook met de trein naar, naar, naar Zwolle toe. Die trein die uh, om uh, nou, drie minuten geleden had moeten vertrekken, maar die er al wel staat. Uh, zoals een mevrouw van de NS net zei, ja, er zijn minder treinen die rijden. Alleen de treinen die rijden dan, bijvoorbeeld hier om 7 uur 23 van de Mos via Utrecht Amsterdam naar Alkmaar, die heeft dan weer een vertraging van 15 minuten. En als ik uw ogen goed kan lezen. <lacht> nou, u kijkt er nog vriendelijk bij. Uh, wat, wat zou het nou zijn? Want je zou denken dat het dan juist dat een van die treinen eruit is gehaald en dat hij dan 15 minuten vertraging heeft of gaat hij nu echt een half uur later? Uh, nou, het zijn twee verschillende treinen volgens mij. Dus wat er precies in de hand is, weet ik niet. Ja. Ja. Ja, want eronder staat dan de trein van 7 uur 38 die dan ook weer 10 minuten vertraging heeft. Nou ja. goed, heeft u er rekening mee gehouden dat waar u naartoe moet dat u wat later komt? Ja, ja. Nou, dat, als je dat niet had gedaan dan. Uh... Heb je niet opgelet, want dat is duidelijk gecommuniceerd. Dus, uh... Toen u keek, was het nog code oranje inmiddels? Toen ik nog keek, was het nog code oranje? Ja, inmiddels is het code rood. Echt waar? Ja, nou, nou, nou. Nou, waar moet u naartoe? Ik moet naar Amsterdam, Amstel. Ja, dat is code rood. Um, en wat verwacht u daar dan van? Wat kunt u dan anders dan mensen inlichten, inlichtingen, inlichten dat u wat later komt? Nou, ik, heb, uh, ik, hoef, uh, ik moet wel wat dingen doen uh, op mijn werk, maar ik heb verder geen bijzondere afspraken. Dus ik hoef eigenlijk niemand iets te laten weten. Dus dat scheelt. Uh, ja, het is een beetje vertrekken op goed geluk. Dan kijken we wel hoe ver we komen en hoe lang het duurt. Ja. Ze zegt nu uh, de trein van 7 uur 23 vertrekt over ongeveer 20 minuten. Ja, dan heeft hij dus toch die uh, enorme vertraging. Terwijl de mevrouw van NS op de radio net zei dat uh, deze trajecten allemaal geen vertraging hadden. Maar wat fijn dat u, daar niet, dat u daar gewoon niet al te veel over klaagt. Ja. Dat u het gewoon op u neemt. Ja, het is wat het is. <laughs> het is wat het is, Marcel. En je had het net over waaien op uh, de uh, porronden. Uh, dat valt hier heel erg mee. Het hart hier, maar op de weg hier naartoe. Jawel, er lagen wat takken op de weg. Joris van der Kerkhof in Den Bos. Net dat ik dacht dat hij wegwaaide, komt hij toch nog weer terug. Hij is op het station en dus wel degelijk vertraging daarbij de treinen. houden dat goed in de gaten, dat hoorde u NS ook net al als advies geven. Dan naar de weg, want veel verkeer vroeg op pad... om ook maar vroeg op het werk te komen, John Bakker... maar dan ook wel degelijk overlast door de storm. Ja, want in het hele land praten we nu inmiddels over zeer zware windstoten. Dus daar moet het verkeer wel degelijk rekening mee houden... Ja, het is wel te merken, het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip, 125 kilometer nu. Echt veel bijzonderheden zijn er niet, het zijn vooral dagelijkse files die langer zijn. Wel is er een ongeluk gebeurd, sterker nog, twee ongelukken gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken, zes kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En een stukje verderop bij Bunschoten, ook daar zes kilometer. Maar John, vanaf nu gaat het wel drukker worden snel, denk ik hè? Ja, je, je ziet het, per kwartiertje loopt het, loopt het flink op. Het is het dubbele van hetgene wat er, wat er normaal staat. Goed, we komen bij je terug. John Bakker, dankjewel bij de ANWB. En u hoort het, het zijn vooral de vlagen waarop je moet letten. Mark Robin Visser, en die vlagen zijn gevaarlijk in de buurt van bomen. Ja, zeker. Nou, vooral als je in het Haagse Bos uh, staat. Want hier heb je niet alleen hele oude bomen. Het Haagse Bos is echt een oerbos trouwens, mogen we even melden. Maar ook nog hele hoge torenflets daarnaast. En die hebben dan een heel ja, bijna spectaculaire invloed op wat hier gebeurt, meneer Van Ols, of niet? Dat klopt. De, door de turbulentie neemt de windkracht alleen maar toe. En als ze nu horen dat het uh, code rood is, dat betekent voor het Haakse Bos een extra zware belasting. Ja, je hoort het hè. Dit zijn uh, natuurlijk ook hele fijne bomen om de wind in te kunnen horen. Het zijn populieren en je hoort de bladeren duidelijk ritselen door ja. deze wind. En ja, dat heeft er alles mee te maken met de rukwinden waar we nu mee geteisterd worden. Het neemt alleen nog toe, uh, is wel uh, voorspeld. Ja. En als je nu al ziet hoe die kronen van die bomen door de lucht sweepen, uh, heeft dat nog wat risico's. Ja. Ja, wij mogen ook wel even vermelden dat wij een open plek opgezocht hebben. Want u zei net van dit is gewoon eigenlijk een beetje te gevaarlijk. Dit, we staan nu op een veilige plek, maar uh, in het bos zelf, nou ja, dan heb je een verhoogd risico dat uh, takken afbreken die na, naar beneden vallen. En als je die op je hoofd krijgt, ja, dan is dat niet zo gezond uh, nee. voor je. Nee, zeker niet als je zo weinig kreukelzone hebt als wij allebei op ons hoofd. Hè? We zijn een beetje dat kaal is aan gewoon. het worden het is en meteen dan is dat, uh, is dat meteen uh, op, het, uh, op het hoofd. Ja. Maar goed dan toch, het is heerlijk uitwaaien, maar je moet niet naar het bos gaan. Om uit Eigenlijk. te waaien zou ik adviseren, ga lekker naar het strand. Maar mij de omgeving van bomen vooral omdat het toch nu een verhoogd risico ja. met zich meebrengt. Ja. Weet u wat ik ga doen? Nee. Ik ga lekker naar het strand. Dat lijkt me heel verstandig. <laughs> Kijken hoe het daar is. <laughs> Oké, okay, veel plezier. Meneer Van Os, beheerder van het Haagse Bos, bedankt. Graag gedaan. En sterkte vandaag. Dank u wel. Robin Visser, u hoort hem straks vanuit Den Haag richting de kust is hij nu. Ook in Frankrijk, Scandinavië en vooral in Groot-Brittannië spookt het. Britse televisiezender Sky News heeft overal verslaggevers en opent uiteraard ook met de storm. The storm strikes, 90 mile per hour winds recorded as they hit southern England and Wales, downing power lines, felled trees and damaged vehicles, one police driver lucky to be alive. Gaan de correspondent Arjen van der Horst in Brighton aan zee, dus de zuidkust van Engeland? Arjen, ik las net van de politie in Brighton dat mensen die zich buiten wagen op het strand of aan de boulevard dat die plain stupid zijn. Ja, dat ben jij? <laughs> nou, ik ben even, ik ben wel even wezen kijken bij ah. het strand. Echt ongelooflijk beeld, een wit kolkende zee, natuurlijk. Maar waar de politie naar verwees in die tweet was dat mensen aan het wave dodging zijn. Ze zijn over de golven aan het springen. Levensgevaarlijk, zegt de politie, moet je niet doen. Want we hebben gezien wat er gisteren gebeurde. Hier even verderop, een jongen die ook zich in de golven waagde... werd meegesleurd naar een zoekactie, werd gestart. Die jongen is niet gevonden. En ja, langzaam wordt het licht. De kustwacht heeft gezegd dat ze... ...de zoektocht gaan hervatten. ...maar de verwachting is dat deze jongen het niet heeft overleefd. Mensen gaan bij jou inmiddels ook langzaam naar hun werk. Het is een uur vroeger natuurlijk. Wat staat hen te wachten? Nou ja, ze gaan vooral niet naar hun werk. Want grote, de grote delen van Engeland en Wales is het uh, treinverkeer stilgelegd tot uh, 9 of 10 uur s ochtends. In Londen ook bijvoorbeeld, hè, daar rijden tot 9 uur geen treinen. Nou, miljoenen mensen gaan dagelijks naar Londen vanuit de buitenwijken... Uh, andere steden in Engeland. Ja, die kunnen dus gewoonweg niet naar hun werk gaan. Zou je kunnen zeggen, dan ga je met de auto. Niet altijd een pretje in Londen, maar toch... Ook veel wegen zijn gesloten, bomen zijn omgevallen, blokkeren wegen, veel bruggen zijn gesloten vanwege wegen te harde zijwinden, veerdiensten zijn gestaakt, ook op de luchthavens Heathrow, Stansted, veel vluchten gestaakt of uh, vertraagd. Dus heel veel mensen, en dan heb je het echt over miljoenen mensen, kunnen gewoonweg niet naar hun werk. Is storm inmiddels trouwens op zijn hoogtepunt bij jou? Ja, die, Dat hoogtepunt Het begon natuurlijk rond middernacht hè, in het zuidwesten van het land in Cornwall. Die kreeg de eerste volle laag. Uh, die storm is langzaam naar het uh, oosten getrokken. En uh, dat hoogtepunt bevindt zich nu ongeveer hier, boven Londen en Brighton. En hier aan de zuidkust, ja, daar worden en zijn de hoogste wens, windsnelheden uh, verwacht. Even verderop bij de Isle of Wight is een windsnelheid van 150 kilometer per uur gemeten. Nou, daar maken ze zich wel zorgen over. Want uh, de bomen, die hebben nog blaadjes. Dus de kans is extra groot dat veel bomen gaan omvallen. Dat hebben we ook al eens eerder gezien met eerdere vroege herfststormen. Ja, en dat gaat natuurlijk veel schade opleveren. We hebben wel incidentele berichten van bomen die op huizen en, en auto's zijn gevallen. Maar als het licht was straks over een paar uur... Ja, dan zullen we pas echt zien wat de schade hier is in Groot-Brittannië. Arjen in Brighton aan zee. Hartelijk dank. Dan gaan we naar het vasteland, naar Frankrijk. Want dat zijn natuurlijk normaal... Nederlander en Bretagne ook binnenkort aan de beurt. Frank Renoud, of is de storm daar al aangekomen? Ja, zeker hoor. Dat is gisteravond al begonnen inderdaad. Het begon allemaal in Bretagne, met name de Finistère. Dat is de punt van Bretagne die in zee steekt inderdaad. Hè. Daar werden windstoten gemeten van meer dan 130 kilometer per uur. Langs de kust werden golven van 17 meter hoog waargenomen. Inmiddels zitten daar in Bretagne dus 30.000 huizen zonder elektriciteit. Sinds gisteravond dus. Die storm is een beetje naar het noorden getrokken. En Inmiddels zitten in Normandië, ten noorden van Bretagne dus, ook zo'n 35.000 huizen zonder stroom. En in Noord-Pas-de-Calais, waar de storm nu aankomt, dat is de streek tegen de Belgische grens aan, daar zitten nu al 10.000 huizen zonder stroom. Dus 75.000 van onze gezinnen inmiddels zonder stroom. Ze konden het natuurlijk wel zien aankomen. Zijn ze zo goed mogelijk wel voorbereid? Ze waren goed voorbereid. Er waren vooraf waarschuwingen gegeven... Dit weekend natuurlijk al dat het eraan zat te komen. Maar in de Bretagne is een beetje het probleem... dat heel veel van de elektriciteit nog bovengronds bovengrond is. Aan palen, kabels hangen daar. Ja, en met omvallende bomen, de rondzwaaiende takken en dakpannen... krijg je dit soort taferelen dan. Dankjewel, Frank Renoud vanuit Frankrijk. Inmiddels daar ook dus getroffen door de storm Normandie en Bretagne dan met name. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Blijven natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkeling van de storm. U kunt dat ook vinden op onze website nos.nl. Er is een live blog over de storm. Uw eigen bijdrage kunt u daar trouwens ook op kwijt. Er is ook ander nieuws. Indirecte en directe schade aan huizen door de gaswinning in Groningen moet worden vergoed. Dat is een kwestie van fatsoen, zegt een groep deskundigen... die heeft gekeken naar de gevolgen van de gaswinning. En daarnaast heeft deze denktank ook alternatieven bedacht... waar Groningen de provincie ook wat aan heeft... Van die denktank is professor Frans Stokman. Goedemorgen, meneer Stokman. Goedemorgen. U heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van de Belangenvereniging Groninger Bodembeweging. Wat heeft u nou uh, gevonden? Heeft u alternatieven bedacht? Ja, wij hebben gedacht dat we niet alleen moeten denken aan uh, de vergoeding van de schade direct aan de bewoners... maar om ook de uh, provincie Groningen een nieuwe economische en sociale basis te geven... Waardoor de welvaart die Groningen en Nederland heeft gekregen door de gasrevolutie 50 jaar geleden gehandhaafd kan blijven. Dat want lijkt me makkelijker gezegd dan gedacht. M makkelijker gedacht dan gedaan, meneer Stokman. Want dat proberen al jaren Groningen natuurlijk economisch wat omhoog te sturen. Ja, maar het allerbelangrijkste is dat uh, Nederland en Groningen een heel veel kennis en een goede infrastructuur heeft opgebouwd op het terrein van gas. En het zou dus eigenlijk heel jammer zijn als we duurzaam zouden gaan... Eh, energie eh, en elektriciteit gaan produceren en dergelijke... dat die gasinfrastructuur dan niet meer gebruikt zou kunnen worden. En dat wij zeggen dat dat kan blijven. Maar dan is het dus zo dat er een fundamentele verandering moet plaatsvinden. Namelijk nu is het zo dat we gas gebruiken om elektriciteit te produceren. En dan is het dus zo dat we in de toekomst elektriciteit... Uh, ...gebruiken om gas te, te, te krijgen. Groen hm. gas. Maar is dat niet het paard achter de wagenspannen? Nee, in tegendeel. Dat is juist het paard ervoor te verspannen, want dan is het toch zo dat je eigenlijk versnelt de hele Nederlandse economie, maar ook met name de Groningse economie, eh, kunt verduurzamen, waarbij je dus eigenlijk het gas gaat gebruiken als opslagmiddel en ook om de energie te vervoeren. Daar is het heel ideaal voor. Eh, en we zien dat nu ook in Duitsland, dat er problemen zijn als je heel veel zonne-energie en windenergie gaat produceren, dat er eigenlijk een Probleem gaat ontstaan over de opslag van, ja. uh, van die energie. Want dat kan en, niet, hè? Dat, de windenergie en zonne-energie kun je eigenlijk niet opslaan. Ja, wij zeggen die kun je juist opslaan door daar gas van te maken. En dat kan namelijk in twee stappen, doordat je dus uh, eerst van uh, uh, dus de elektriciteit die je over hebt gebruikt... om van water uh, waterstof te maken... en dan vervolgens die waterstof te verbinden met CO2... en dan krijg je heel mooi groen gas... en dat kun je zo het gasnetwerk in uh, pompen... en daarmee is het dus zo dat je dus groen gas krijgt... en je hele infrastructuur, zowel qua kennis... maar ook qua uh, pijpleidingen en al dat soort dingen meer kunt gebruiken... Ja, dus dan zou Groningen een grote accu worden. En Groningen zou dus inderdaad wat dat betreft dus een hele grote accu worden. Waarbij we ook dus kunnen denken aan auto's die op gas rijden en al dat soort dingen meer. Op dit moment is het ook zo dat Volkswagen heeft aangekondigd om alle haar modellen eh, op eh, biogas te, te, te, te, te laten rijden. Dus dat, op deze manier is het eigenlijk zo dat je een, een hele mooie transitie krijgt naar een nieuwe situatie. En vandaar dat wij dus zeggen, we hebben hier te maken met de tweede gasrevolutie. Ja, maar... De eerste gasrevolutie was gewoon slochteren en de tweede gasrevolutie is dit. En u zegt dan kun je de infrastructuur in Groningen die daar nu al is heel goed voor gebruiken maar ik kan me zo voorstellen dat er ook een forse investering daarvoor nodig is. Ja, en wat wij eh, daarbij voorstellen is dat, eh, dat we natuurlijk dat als Nederland al doen... Hè, ...denkt u maar even aan de windmolenparken die op zee dus worden gemaakt... ...maar het is heel erg belangrijk dat we heel veel zonne-energie eh, ook gaan produceren. En daarvoor is het zo dat wij van mening zijn dat de, de dorpen en, en, en ook Groningen... ...dus een hele goede rol daarin kan spelen omdat we de ruimte hebben om dat te doen... Eh, bovendien als we daarmee energie besparen krijg je eigenlijk een hele nieuwe basis. Zowel economisch als sociaal eh, eh, en qua omgeving duurzaam. Waardoor je dus eigenlijk een hele nieuwe economie krijgt in Groningen. En voor de kennis zou je dus wat dat betreft dus ook eh, de, de kennis die we hierover hebben... Uh, daar is al een infrastructuur voor in Groningen... maar die zou dus nog wat versterkt kunnen worden... door een kenniscentrum op dit terrein op te richten. Nu heeft u uw onderzoek gedaan in opdracht van de vereniging Groningen Bodembeweging. Um, daar zijn ze natuurlijk ook bang voor, de aardbevingen. Dat, die krijg je, dat is veroorzaakt door het uit de bodem halen van het gas. Nu gaat u er weer wat in stoppen volgens uw plannen. Is dit geotechnisch allemaal wel mogelijk? Nou, we gaan het niet in de bodem stoppen. We gaan het in het gasnetwerk stoppen. Ah. U gaat het niet opslaan in de... Nou, misschien wel een, een, een, een, een stukje, maar u moet zich realiseren dat het gasnetwerk dus... Uh... Kilometers en kilometers uh, groot is. Uh, en in dat opzicht dus een hele, hele mooie uh, opslagmedium heeft met tanks en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, dus, uh, dus je hebt die opslagcapaciteit, heb je al. Dus je haalt het niet meer uit de bodem, je haalt het dus uit de elektriciteit en je stopt het in het, in het gasnetwerk. En een tweede aspect is dat wij dat er ook in, in, in het noorden, in Friesland, een nieuwe technologie is ontwikkeld. Om van joelslip uh, uh, groen gas te maken, wat je zo het gasnetwerk in kunt stoppen. En waar we nu een, uh, uh, samen met de waterschappen een, een proefopstelling in Delosijl uh, uh, voorstellen. Ja. En daarmee is het dus zo dat we van onze eigen ontlasting uh, miljoenen kupen... Uh, ...gas kunnen uh, produceren. Dus het, ja. we maken eigenlijk gebruik van onze eigen ontlasting... ...eindelijk in plaats van dat we dat alleen maar dus, uh, als afval zien. Nou, ik hoop dat het niet te veel gaat ruiken, meneer Stockman. Uw ideeën zijn, uh, zijn helder. Hartelijk dank dat u ze even okay. wilde vertellen. Frans Stockman van de Denktank... ...die keek naar alternatieven voor Groningen als gasprovincie.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 Het is Radio 1. Half acht geweest. De hoogste tijd voor het NOS journaal. Door Rob megens. De eerste najaarstorm van dit jaar is een feit en het KNMI heeft er code rood vooraf gegeven. Dat is een officieel weeralarm. Het betekent dat er maatschappij ontwrichtende omstandigheden worden verwacht. Dat weeralarm geldt voor zeven provincies in het noorden en westen van het land. En aan het einde van de ochtend en begin van de middag dan kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 130 km per uur. In het zuidwesten van Engeland zitten inmiddels zo'n 7000 huizen zonder elektriciteit, meldt de BBC. Door de storm zijn masten omgewaaid, kabels beschadigd. Groot-Brittannië heeft de storm veel schade aangericht. Zijn windstoten gemeten van boven de 140 km per uur. Die storm ontregelt het openbare leven. Maar ook vanuit Frankrijk komen nu meldingen binnen over mensen die daar zonder stroom zitten. Veel overlast. Het plein van de hemelse vrede in Peking is ontruimd nadat een auto op een menigte is ingereden en in brand is gevlogen. Dat meldde Chinese staatsmedia maandag. Vandaag dus er zouden drie doden zijn. Getuigen van persbureau Reuters zag een grote pluim zwarte rook opstijgen vanaf het plein. Brandweerwagens en ambulance en politiewagens waren onderweg naar het incident. Het vuur brak uit op of in de buurt van het noorden van het plein, vlakbij de ingang naar de verboden stad. De politie in Nederland publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur is te zien waar er inbraken zijn geweest. De politie denkt dat het aantal woninginbraken daardoor zal afnemen. Die site heet Misdaad in Kaart. Burgers krijgen een realistisch en actueel beeld waardoor ze alerter worden, zegt de politie. Inbraken in Schuurtjes en Bergingen worden niet meegerekend.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 Marco Verhoef van Weerplaza is hier. Marco, uh, ontwikkelt zich de storm op het ogenblik? Ja, eigenlijk zoals verwacht. Uh, hij zwelt langzaam maar zeker aan. We zien op meer plaatsen nu een windkracht 9 verschijnen. En we zien de windstoten ook wat oplopen. Uh, vanaf uh, een uur of acht gaat code rood gelden. En dat geldt als eerste voor de provincie Zeeland en Zuid-Holland. En dat dan met name voor zeer zware windstoten... van meer dan 100 km per uur. In het noordwestelijke kustgebied later vanochtend... zelfs kans op 120 tot 140 km per uur. Dat zijn echt uh, uitverschieters die je nou ik denk niet elk jaar tegenkomt. En uh, dat gaat uh, zeker overlast en schade met zich meebrengen. Nou ja, in de loop van de middag gaat de wind langzaam wat afzwakken. Eigenlijk gebeurt het al aan het eind van de ochtend in Zeeland... en dan later vanmiddag ook in het noordelijk kustgebied. En dan zijn we van deze stormdepressie verlost. Het weerbeeld erbij, af en toe wat zon, een paar buien en 15 graden. Hoe ontwikkelt zich dan de ochtendspits John Bakker bij de AWB? Ruim 200 kilometer inmiddels. Uh, ja, het dubbele van hetgene wat er normaal staat. Het zijn toch vooral dagelijkse files die een stuk langer zijn. Uh, wel is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevenaken, Daar staat 9 kilometer file achter. De linkerrijstrook is daar dicht. En verder veel vertraging op de A6 richting Muiden. Voor knooppunt Muidenberg 10 kilometer. 12 kilometer op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam en op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp ook daar 12 kilometer. Straks meer storm en dan ook de buren. Want welke buren hebben bijvoorbeeld bezoek gehad van inbrekers? Kunt u vinden op internet, op misdaad en kaart. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes. Maar is vaak van korte duur.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 7 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in journaal Het gaat hard stormen vandaag in Nederland. En dan met name in het westen, het midden en het noorden van het land. En dus ook in IJmuiden. Kees van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je al weggewaaid? Nee, nee. Dat valt allemaal uh, nog uh, reuze mee hoor. Ik sta hier uh, over in Eemuiden, maar in hoek van Holland. Uh, en ik zie uh, de vlaggetjes waaien en uh, de witte koppen op, uh, op de golven. Maar ik herinner me. De storm van januari 2007, toen je inderdaad uh, uh, goed moest opletten als je in de buurt van het, uh, van het water kwam. Nu valt het allemaal uh, eigenlijk nog wel mee. Ja, uh, nou ja, Hoek van Holland dus iets zuidelijker dan ik dacht. Maar dat is wel beter, want daar komt de storm het eerst aan. Hoorden we net uh, Marco van Hoeven zeggen. Uh, zie je wel uh, de zee tekeer gaan? Ja, redelijk, redelijk. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik eigenlijk met veel erger had rekening gehouden, blijkbaar... ...staan we hier ook een heel klein beetje uh, landinwaarts, uh, zag ik maar zeggen. Ik begreep net uh, van uh, een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... ...dat buiten op zee, en, uh, een paar kilometer verderop, dan gaat het uh, flink te keren. De mannen hebben daar wel eventjes uh, krik en goed was, maar geen schepen in de problemen. Uh, ze zijn dan goed vastgebonden, hè, want uh, net zoals op de weg is het op zee... Uh, ...met name gevaarlijk door die wind stoten, dan kan er ineens... Uh, het water omhoog komen en kan je zomaar uh, ondersteboot vliegen met je, je, je reddingsboot. Uh, uh, dus uh, zij uh, zijn er klaar voor. Maar op dit moment uh, geen enkel probleem nog. Nou, heeft het uh, consequenties voor, voor de veerdiensten? Uh, volgens nog uh, uh, niet. Uh, Sterker nog, een uh, minuut of tien geleden zagen we een bezachtige uh, boot binnenkomen. Dat was uh, de boot vanuit uh, Harwich. En die kwam binnen exact... Op tijd. Dus ook vanuit het uh, Engeland, waar het uh, nog veel harder aan het stormen is, uh, de afgelopen nacht al heeft die boot daar blijkbaar geen uh, problemen voor gehad. Die uh, liep de haven van Hoek van Holland exact op tijd binnen. Goed. Kees van Dam, vanuit Hoek van Holland, dankjewel. Dan door naar Den Haag, want daar was is ook weg, Joost Vullings. Dat nou, valt, echt mee, geloof ik. valt heel erg mee, grappig. Bij jou thuis. De storm was voor het herfstreces. Ja, ja. Precies die storm was daar inderdaad heftig. Maar ja, nu gaan ze weer verder. De politiek na het reces, de rit naar de kerst begint vandaag. Gaat het wat rustiger dan ook worden? Ja, dat vermoed ik wel. Ja, ik Kijk, winstilte, om maar eens in het thema te blijven... Dat, dat wordt het nooit meer in Den Haag. Dus er zal altijd wel wat gebeuren. Maar doordat het herfstakkoord is gesloten... Ja, is, is er toch wat, wat rust gekocht door het kabinet. De begrotingsbehandelingen die beginnen deze week... Nou, die, die, ja, die kunnen allemaal op steun rekenen... van de coalitiepartijen PvdA en VVD... maar dus ook uh, van de partijen die het akkoord steunen... D66 ChristenUnie en de SGP... Ja, en dat scheelt natuurlijk een, een, een hele hoop. En, en nou, de wetten die uit het sociaal akkoord uh, voortvloeien... als die in de Tweede Kamer komen, die kunnen ook op een meerderheid rekenen. Dus het zou nog wel eens een redelijk overzichtelijke... laatste paar maanden van het jaar kunnen worden. Nou, daar zijn we ook wel aan toe. Maar goed, sociaal akkoord en een herfstakkoord... dat is nog niet een regeringsakkoord. Is er geen enkel vuiltje meer voor kabinet en coalitie? Ja, natuurlijk wel. Kijk, het, het pensioenplan, dat, dat sneuvelde ook uh, vlak voor, de, voor het herfstreces... in de Eerste Kamer. Ja, dat plan moet gewoon opnieuw gemaakt gaan worden. en Daar is heel veel geld mee gemoeid. Het eh, kabinet denkt daarmee 3 miljard euro binnen te halen. Eh, nou, dat is gesneuveld. Dat is dus wel heel erg belangrijk. En hoe ze dat nog gaan oplossen en met wie, dat is nog niet bekend. Dus wat dat betreft is er nog wel werk aan de winkel voor het kabinet. En wat natuurlijk ook wel een beetje een bedreiging kan zijn. In maart volgend jaar hebben we eh, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Nou ja, dan zou je misschien zien dat partijen langzamerhand... toch een beetje in de campagne-modus beginnen te komen. Dus wat meer de verschillen gaan opzoeken. Dat is natuurlijk als je een, een, in de coalitie al lastig... maar als je ook nog eens partijen hebt met wie je een akkoord hebt gesloten... moet het natuurlijk niet zo zijn dat iedereen eh, de andere kant op begint te lopen. Dus dat zou nog een bedreiging kunnen zijn. Maar aan de andere kant, die partijen hebben net hun handtekening gezet... Eh, onder dat akkoord. Dus als ze nu al gaan wegrennen, zou wel heel vreemd zijn. Maar... Het Iets om in te raden te houden. Ja, de PVV kon daar natuurlijk relaxed naartoe gaan. Naar die gemeenteraadsverkiezingen. Tot vorige week. Toen Louis Bontes uit de fractie klapte. Geheel tegen zijn zin natuurlijk. Maar brengt dit de partij de komende tijd in de problemen? Nou ja, kijk, het, het voordeel nu is dat, dat Wilders natuurlijk niet meer regeert. Althans, geen gedoogpartner uh, uh, meer is. Waardoor, ja, mocht er iemand vertrekken of mocht hij iemand wegsturen... dan is dat in ieder geval geen probleem voor, voor gelijk het kabinet. Uh, het is voor Wilders natuurlijk wel vervelend. Want hij dacht eigenlijk na deze verkiezingen, de verkiezingen van 2012... dat hij eigenlijk in zijn ogen alle rotte appels had uh, weggewerkt uit zijn fractie. En heeft het hele jaar lang is het rustig geweest in de PVV-fractie. Maar ja, nu is er toch weer iemand die niet eens is met, met de gang van zaken. En de, de, de media opzoekt. Ja, dat is voor Wilders natuurlijk niet leuk. Daar zal hij heel erg van balen. Ik ben ook benieuwd hoe ze het gaan oplossen. Bontus is eigenlijk iemand die heel hoog in de hiërarchie zit. Ja? Altijd buitengewoon loyaal is geweest. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen deze week. Ja, zal het hem zijn kop kosten, denk je, van Bontes? Nou ja, dat, dat, dat zou me althans niks, niks verbazen. Je kan zeggen van, kijk, als je ziet hoe vaak Hero Brinkman uh, met, de ruzie opzocht met Wilders. En die mocht heel vaak toch, toch gewoon blijven. Maar goed, dat was wel in de periode dat ze, dat ze uh, gedoogpartner partner waren. Ja, hij heeft wel echt heel veel de media vorige week opgezocht. Uh, het was niet één interviewtje, het waren, het waren er een hele hoop. Dus ja, ik, ik, het zou me niks verbazen als na dinsdag, als de fractie van de PVV is geweest, we een, een, een nieuwe partij in de Tweede Kamer hebben. De, de groep Bontus, dat zou heel wel kunnen. Goed, uh, Joost. Nou, dan is er toch nog weer wat te beleven de komende week. Ja, ja altijd ook. wel een uh, klein stormpje her en der. Van je horen, dankjewel, Joost Felix. In de Inderdaad, tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Doe naar de sport, Philip Koker. Goedemorgen. De Eredivisie Voetbal. Niemand wil daar bovenaan staan, zo lijkt God. het. Hoe vreemd is dat? Nou ja, ja, het, ja het, het is bizar als we maar nooit meer het woord knotsgek gaan gebruiken. Dat, dat was een tijdje lang uh, in zwang. Maar ik zou wel een demonstratie op een weer willen organiseren tegen het woord knotsgek. Nee, het is echt verschrikkelijk. Uh, de, de, uh, het leuke gaat er ook een beetje af. Hè? Het is een aantal weken leuk om, uh, om te zien... Dat de topclubs punten verspelen. Dat elke club erbij kan komen. Dat zelfs volle kampioen kan worden of bovenaan kan staan. Dat Dick Advocaat nu na twee weken dient te zijn bij AZ... nu ook weer gedeeld bovenaan staan. Maar je ziet nu ook wel de narrigheid bij de topcoaches van, uh, van, van Feyenoord, van Ajax, van PSV. Die kunnen dat allemaal niet meer verbergen, dat ze zich ergeren. En dat het dan toch een aantal jaren geleden, toen ze zelf nog actief waren, toch allemaal veel beter, veel vloeiender ging. En dat je toen nog echt een suprematie had van de topploegen in Nederland. En nu is dat beslist niet meer het geval. Misschien overvraag ik je nu, maar wil jij even de problemen oplossen in het Nederlandse voetbal? Waar, waar zit het hem dan in? Nou ja, het, het zit natuurlijk in het, in het spelersmateriaal. Hè. De, de beste spelers worden steeds jonger weggekocht en wat ervoor terugkomt, ja, dat is niet meer goed genoeg. En de clubs hebben momenteel ook niet meer het geld uh, uh, of het is een keuze om, om, uh, om, om uit het buitenland ja, de, de spelers te halen... die net niet goed genoeg zijn om naar de topcompetities in Europa te gaan, in Italië en Spanje... en. En, uh, en Engeland, ja, dan zul je toch uh, iets meer moeten doen aan de opleiding. Nou, dat is jarenlang ook wel een beetje verwaarloosd. Dus um, nou, en het ergelijke is nog wel dat, dat, als je inderdaad nu ziet dat een, dat een grote club van leren, een, een traditieclub speelt tegen een mindere club, ja, ze kunnen wel eens een keer een mindere dag hebben. En dan kunnen ze wel eens een keer de, de kansen niet benutten. Maar je kunt tegenwoordig, als je uh, geen kennis hebt van het Nederlandse voetbal... en je kijkt naar een wedstrijd... dan kun je niet meer zeggen van... ja, die team is, uh, dat team is in potentie veel beter dan die andere. Dus... Uh, uh... Ja, het lijkt allemaal een beetje uh, op elkaar. Maar uh, ja, we gaan ons er wel mee vermaken hoor de komende tijd dat ja. iedereen van iedereen kan winnen. Nou, daar ligt het niet aan. Ik bedoel, je, je wordt nog nooit zo verrast als in de Nederlandse competitie. Nee, Maar geen goed nieuws voor het algemene niveau. Nou goed, Sven Kramer dan, de schaatser, zit wel op niveau. Ging heel hard afgelopen weekend. Ja, we gaan goud winnen. En afstand niet. Nou ja, dat wilde ik maar even vragen. Is hij is niet te vroeg? Ja, nou, ja, hij rijdt met zo'n ontspanning en zo makkelijk. Zoals we dat eigenlijk jarenlang niet gezien hebben. Uh, hij is ook de enige bij dit, uh, in dit weekend Nederlands kampioenschappen. Die, die meer dan één titel heeft gewonnen. En de manier waarop hij die 10 kilometer won. dat hij echt vlieren, fluitend bijna zo rondjes reed, zo leek het. En vier uh, rondjes voor het ene tegen zijn grote concurrent Jorie Werks. dacht: weet je wat, ik ga nu even versnellen. En dat deed hij dan fluitend. En na afloop uh, van, van een tijd, een bare op op half... Stond hij een paar minuten daarna weer ook weer even vrolijk Bert Maaldering te, te worden van de NOWC. zonder dat hij hijgde. Ja, het was, het was geweldig. Dus als hij niet te vroeg piekt, als hij maar niet ziek wordt, hm. als hij maar niet de buitenbaan neemt, neemt in plaats van de binnenbaan, en als hij maar niet valt, ja, dan hebben we goud in soort situatie. <laughs> maar het is nog niet helemaal zeker, hoor ik van je. Goed, in ieder geval is hij goed op weg. Dan de Boston, Boston Red Sox tegen St. Louis Cardinals gespeeld. Hebben ze weer in de World Series hongbal. Sander Boogaerts uit Aruba. die speelt bij de Red Sox, Boston. Hoe heeft hij het? Ja, hij deed het uh, weer goed uh, aanvallend tenminste. Want uh, aan slag is hij toch wel weer echt, een, echt een gevaar. Uh, dwong de Werpen zeg maar tot vier wijd. Uh, uh, Zorgde weer dat hij op de honken kwam. En dat zijn, uh, zijn teamgenoten weer verder kwamen. Wel één fout gemaakt in het veld. Als derde honkman een, uh, een fout aan gooide, dat, uh, dat levert enige schade op, maar niet genoeg. Want de Boston Red Sox wonnen wel met 4-2. Het staat nu 2-2. Komende nacht is dan wedstrijd nummer 5 in een best-of-seven. Dus uh, alle kans voor uh, Sander Boogaerts uit San Nicolas in uh, Aruba... Om, uh, te, uh, ja. uh, om kampioen te worden in, uh, in, uh, in Amerika. Ja, maar dat kan dus nog wel even duren. Philip Koker, dankjewel. Gaan we naar John Bakker bij de ANWB met een hele drukke ochtendspits, John. Ja, inmiddels 240 kilometer. Nog altijd het dubbele van wat er normaal staat. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Het zijn vooral dagelijkse files die een stuk langer zijn dan gebruikelijk. Behalve dan op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar zorgt een ongeluk bij Hoevelaken voor 12 kilometer file. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. En vrij lang zijn de files op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... bij knooppunt muidenberg 10 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Dorp, ook daar 10 kilometer. De hardest part hoort u van Coldplay. Het is tien voor 8. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wilt u weten hoe vaak dat de laatste tijd bij u in de buurt is ingebroken? Vanaf nu kan dat. Om 7 uur vanochtend is op de site politie.nl... het onderdeel misdaad in kaart online gegaan. Verslaggever Mark Hamer mocht dit weekend al kijken hoe die site werkt. We horen het allemaal wel eens langskomen. Mijn gezin uit Rotterdam werd kort voor hun verhuizing nog even ingebroken. Maar wordt er in je eigen buurt nou vaak of weinig ingebroken? Op zaterdag 18 mei is een gezin in Terwolde in Gelderland even van huis wanneer er wordt ingebroken. Wij denken dat mensen over het algemeen niet echt een heel scherp beeld hebben... over inbraken in hun buurt. Zegt Janine van den Berg. Soms horen ze uit verhalen dat er in hun buurt wordt ingebroken. Maar de hoeveelheid en hoe vaak is toch wel heel moeilijk voor mensen... om dat precies te weten. Ze is lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. Onder andere belast met high-impact crime. En daar vallen inbraken onder. Wij komen nu met een site, misdaad in kaart, verbonden aan politie.nl. En daarop kunnen mensen zien aan de hand van de postcode hoeveel er wordt ingebroken in hun buurt. We hebben er meer voor ons. We zitten in de ruimte waar die crime-maps, om het zo maar even te noemen, is ontwikkeld. Uh, u kunt hem even laten zien, bijvoorbeeld, voor mijn eigen postcode. Ik woon in Amsterdam, 1015. En wat we dan zien, is dat we eerst even het lokale nieuws zien uit uw buurt. En bijvoorbeeld uh, de wijkagenten. En vervolgens uh, zien wij ook uh, misdaad in kaart. En op dat plaatje waar u uw gebied ziet, ziet u een rondje... met de aantallen van de woninginbraken in uw buurt? Nou zie ik in mijn omgeving 100. En er iets buiten 149. Maar we kunnen nog verder inzoomen. Hè? We kunnen zover inzoomen op postcode-niveau... dat het niet op, op uw straat te herleiden is. Want dat komt niet overeen met de privacywetgeving in Nederland. Maar het geeft u voldoende een beeld...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 U kunt bijvoorbeeld ook kijken of de buitenverlichting op orde is. Uh, u kunt ook goed zorgen voor het snoeiwerk in de tuin. Zodat u goed zicht heeft wie er allemaal bij uw woning komt. En misschien ook niet onbelangrijk, ook even opletten uh, bij andere woningen wat u ziet. Alertheid in de eigen buurt. Op de site staan de inbraken van de afgelopen drie maanden. Als de politie is daardoor steeds een up-to-date beeld van het aantal inbraken per buurt. De politie overweegt ook andere criminaliteit op de site te gaan melden. We willen eerst even afwachten of dit voldoet aan de behoeften van uh, mensen. Als dat zo is, dan kunnen wij het uitbreiden met bijvoorbeeld uh, straatroven of overvallen. Politie.nl, klik op je buurt. En als er inderdaad veel inbraken zijn, opletten. En uh, de politie bellen, hè? Altijd. 112. Wij hoort u van Mark Hamer. Kunt u dus deze site vinden, misdaad 1 kaart, op de politie-site politie.nl. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Hoge golven, harde wind. Het is een woeste storm die nu langs Engeland, België, Frankrijk en Nederland trekt. Deze verslaggever van Sky op het strand in het zuidwesten van Engeland... moet dan ook schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. We hebben deze storm voor As you can see, the waves are really turning up. There have been tremendous downpours and great gusts of wind just across the water there on the Isle of Wight. We've recorded speeds of more than 90 miles an hour. De gevolgen zijn groot. 7000 huizen in het zuidwesten van Engeland zitten zonder elektriciteit, meldt de BBC. Door de storm zijn masten omgewaaid en kabels beschadigd. Openbaar vervoer ligt uit voorzorg al voor een groot deel stil. En dat begrijpt niet iedereen. Forewomen is pre maar ze moeten niet kansen trains bevor de damage is. Dat is niet. Because people pay a lot of money for their season tickets. They hebben eigenlijk cancelled before. The heeft eigenlijk cancelled already. Nou, dat is shocking. Ja, ik vind het geen reactie reaction. In Nieuwhaven wordt gevreesd voor het leven van een 14-jarige jongen die wordt vermist. Hij ging zwemmen in zee. Vrienden van de jongen zeggen dat hij had gezegd dat hij zou gaan picknicken. Maar daar geloven ze niks van. En zeiden dat ze they're they going for a picnic, ik denk dat ze gewoon mess about on the beach. Do, did like they that. go because the weather is so yeah. bad? Just yeah. to see, what just like. to see what it's like. En then something like this happens. Hashtag storm wordt flink gebruikt op Twitter. Astrid mij schrijft op Twitter over het bijverschijnsel van de storm. Autoalarmen gaan spontaan af. Hashtag klerenherrie. En Erik Melissie die twittert: zo als ik de kop niet zelf had geschoren, dan vlogen de haren er vandaag wel af. Hekje storm. Het plein van de hemelse vrede in de Chinese hoofdstad Peking is ontruimd vanwege een brandende auto. Volgens Xinhua News Agency is de auto al brandend de menigte ingereden, maar dat is niet bevestigd. Zeker drie mensen zijn omgekomen. Een ooggetuige heeft aan de Britse persagentschap Reuters laten weten dat die brandweerwagens, een ambulance en verschillende politiewagens naar het plein heeft zien rijden. De lijn kwam natuurlijk internationaal in het nieuws toen op 4 juni 1989 studentenprotesten voor een democratie bloedig werden neergeslagen. Het is een van de best beveiligde plaatsen in China. Nederlandse bedrijven betalen de hoofdprijs voor energie. Bijna een jaar geleden betaalden Duitse en Nederlandse ondernemers ongeveer evenveel voor energie. Nederlandse ondernemers zijn nu ongeveer een derde duurder uit. De Vereniging van Grootverbruikers zegt in het Financiële Dagblad... Dat, de hele, dat het hele Nederlandse bedrijfsleven hierdoor verliezen leidt. Verschil komt doordat Duitsland in korte tijd veel zon- en windenergie is gaan opwekken. Bij veel wond, eh, zon en wind gaan de prijzen van energie omlaag. En er is meer energienieuws. Zo'n 3 miljoen ouderen in Groot-Brittannië vrezen dat zij de komende winter in de kou komen te zitten, omdat ze mogelijk de energierekening niet meer kunnen betalen, schrijft de Independent. Vier van de zes grote energiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk willen de prijzen van elektriciteit en gas met gemiddeld 9% verhogen. Ruim een kwart van de Britse gepensioneerden noemt het warmhouden van hun woning als voornaamste zorg voor de komende winter. En basisscholen moeten stoppen met het afnemen van kleutertoetsen voor kinderen onder de zeven jaar. Het CDA wil af van deze toetsterreur. CDA-Kamerlid Michel Roch vindt dat deze kinderen gewoon kleuter moeten kunnen zijn. Scholen zijn nu veel te veel bezig met het toetsen en trainen van leerlingen ver. overzicht in de media. Eh, kijken we nog even de krant, Volkskrant. En Trouw hebben grote foto's van Lou Reed. Trouwens vanochtend in zwart-wit. In Trouw een jonge foto van Lou Reed. Bekende foto ook met een Engelse bolhoed. En op de Volkskrant een foto uit 2011 van Lou Reed. Duidelijk ouder. Lou Reed, 1942-2013 staat eronder. Straks staan we stil na 8 uur. Bij het overlijden van de popmuzikant. En natuurlijk hoort u dan ook heel veel meer over de storm. Blijft u luisteren.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 Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meeste werk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl